Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onder de vluchtelingen die via de Griekse eilanden naar Europa komen, zijn steeds minder Syriërs. In december kwam nog maar 39% van de vluchtelingen in Griekenland uit Syrië. Twee maanden eerder zijn nog 51% uit Syrië te komen. De daling komt waarschijnlijk door een betere screening. Leugenaars worden eruit gehaald. Syriërs hebben over het algemeen een goede kans op een verblijfsstatus in de EU. Het kabinet moet ervoor zorgen dat mensen die sterven goede zorg krijgen. De Kamer heeft dat in een debat duidelijk gemaakt aan staatssecretaris Van Rijn. Onlangs meldde nieuwsuur dat hospices waar mensen sterven zorg krijgen in geldnood zitten. De zorg wordt lang niet altijd door de verzekering vergoed. Van Rijn heeft beloofd snel met de betrokken partijen te gaan overleggen. De Amsterdamse politie is nog op zoek naar degene die vanochtend een bommelding deed bij drie middelbare scholen. De dreiging werd aanvankelijk serieus genomen en de beveiliging werd opgeschroefd. Na verloop van tijd bleek het loze alarm. Mogelijk was het een misplaatste grap. Burgemeester Van der Laan heeft niet gezegd hoe de bommeldingen waren binnengekomen. Volgens terreurgroep IS heeft een Nederlandse jihadist een zelfmoordaanslag gepleegd in Jemen. Deze Abu Hanifa al-Hollandi zou achter de aanslag zitten op de ambtswoning van president Hadi... waarbij vandaag zeker zeven mensen om het leven kwamen. Of het bericht van de IS klopt is onduidelijk. Al-Hollandi werd vorig jaar oktober ook al doodverklaard. Er komen drie nieuwe barbiepoppen op de markt die er realistischer uitzien. Eentje is wat dikker, de ander wat langer en de derde juist korter... Fabrikant Mattel wil daarmee tegemoetkomen aan de kritiek dat Barbie te dun is... en daarmee een verkeerd schoonheidsideaal vertegenwoordigt. De originele Barbie blijft nog wel gewoon te koop. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en vannacht de eerste regen. Morgen in de loop van de dag meer regen en veel wind. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam staat er bijvoorbeeld bij Rijswijk 4 kilometer file door een ongeluk. De afrit Rijswijk is afgesloten. A4, maar dan vanuit Amsterdam. Tussen Schiphol en Roelof waren 2,9 kilometer. En tussen Hoofddorp en Hoogmade 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Om te slapen. Ik vroeg hem gisteravond. Dat is alles wat hij vroeg. Wat hij vroeg. Bekende van, uh, van, van André Hazes. Zij gelooft in mij. Deze maal uitgevoerd door Do. Ik vind het een prachtige uitvoering. We gaan door met Turn, Turn, Turn. Van de Birds. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. De gezelligheid is gegarandeerd. De datum is 29 januari en het begint s'avonds om 9 uur. Het telefoonnummer is 023 5713 546 en de website is www.cafékoper.nl En het is aan de Kerkplein nummer 6. Thank <laughs> you. It's there for the while, that face like a smile, and I'm left in the middle. De algemene Begraafplaats Samfoort heeft sinds kort een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. De nieuwe installatie kan ook beelden afspelen tijdens een uitvaart. Dat er naast geluid nu ook gebruik gemaakt kan worden van beeld, is helemaal van deze tijd. De beeldinstallatie maakt het mogelijk om tijdens de herdenkingsdienst foto's, beelden of filmmateriaal te tonen. Ook kan informatie gedeeld worden via twee beeldschermen. De beeldschermen bevinden zich aan de beide zijden van de aula, zodat de beelden voor alle aanwezigen goed zichtbaar zijn. Op korte termijn wordt er nog een derde beeldscherm bij geplaatst in de wachtruimte. Deze extra service is mede mogelijk gemaakt door donaties van uitvaartsverzorgingsverzekering, uh, Uitvaartszorgcentrum Zandvoort en de vereniging onderling Hulpentoon.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 He said daddy oh don't Zondag staat de deur van stichting Studio en Anthony... aan de Oosterparkstraat 44 in Zandvoort... weer wagenwijd open voor de liefhebbers van mooie muziek. Zangeres Daedra zal een concert verzorgen. Ze zal optreden met pianobegeleiding van Marjolein van der Homberg. Op het programma staan twee van haar eigen nummers... die ze naast een aantal mooie Engelse ballads en een nummer van Frans Halsema zal brengen. De presentatie is in handen van zangpedagoog Onno van Dijk. U bent van harte welkom bij dit gratis concert om 15.30 uur. 30, dat zal beginnen. I beg you, please come home, for I need you, I feel so lonely, my love has gone, I'll get my love every day, oh baby please hear my prayer, I'm so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 The steepest fire And now we know We won the fight once more Feeling Westkust weerbericht. Vanavond neemt de bewolking toe en aan de noordkust gaat het hard waaien. Vannacht maakt het noorden en noordwesten kans op wat lichte regen. In het binnenland daalt de temperatuur na 4 of 3 graden. Aan de kust is het een graad of 6. Morgen is het onstuimig weer met maxima van 10 tot 11 graden. Wolkenvelden trekken in een ramtempo over het land... en zo nu en dan valt wat lichte regen of botlegen. In Limburg schijnt in de ochtend nog wel een tijdje de zon. De zuidwestenwind is vrij krachtig. In het noordwestelijk kustgebied en op de afsluitdijk is de wind hard tot stormachtig... met kansen op zware windstoten tot 80 km per uur. Later op de avond gaat het in het noordwesten harder regenen... en in de nacht breidt de neerslag zich uit over het hele land. Ook dan staat er veel wind. Zaterdag kan het regenen dat het giet... En daarbij is het er erg winderig met in het noordwesten kans op zware windstoten. Ondanks de regen wordt het nog geen 10 graden. Later op de dag neemt de neerslag vanuit het noordwesten af. Maar echt droog wordt het niet. In het noordwesten kan nog even de zon doorbreken. Zondag blijft het overwegend grijs en zijn er vooral in de ochtend... en aan het begin van de middag perioden met regen. Het uiterste noorden heeft de grootste kans op even de zon te zien. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. De dagen daarna valt er minder neerslag en vooral in dinsdag schijnt af en toe de zon. Daarbij staat er wel veel wind. Halverwege de week valt er vaak regen en daarna daalt de middagtemperatuur naar 5 of 7 graden. Altijd weer ZFM. Vanaf 23 januari zijn er op maar liefst drie locaties in zuid kennemerland tentoonstellingen te zien over het bijzondere, veelzijdige, omvangrijke... en kleurrijke oeuvre van beeldend kunstenaar Hans Wiesman. Zo presenteert het ABC-architectuurcentrum een selectie monumentaal werk... dat Wiesman realiseerde in de wederopbouwperiode. Het Museum Haarlem laat een keur van schilderijen van hem zien... met als thema muziek en carnaval. En bij het Zandvoortmuseum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Een van hem karakteristieke uitspraken is: Men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf de wind zijn. Velen kennen Hans Wiesman als zijn monumentale betonreliefs en de schilderen zoals op de voormalige LTS Sint-Peters in Haarlem. Dat Wiesman daarnaast ook schilderde en gebruik maakte van grafische technieken, is minder bekend. Het ABC-centrum Haarlem.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 Het hele leven is een beetje carnaval. Het Zandvoort Museum Museum slotte zoomt in op Wiesmans leven... en toont werk dat re relativeert aan het citaat van hem... met kleuren omgaan is geen kunst. Wel ze toe te passen waar het noodzakelijk is. Dit museum stelt daarnaast ook werk ten toon... van de hedendaagse kunstenaars Roland Wies Tetterode en Menno Velendaal... die zich door Wiesman hebben laten inspireren... Behalve het initiatief om deze tentoonstellingen te organiseren... hebben de erfgenamen van Hans Wiesman ook de aanzet gegeven... tot het maken van de website www.erfgoedwiesman.nl. Deze site, met een overzicht van de werkzaamheden... en een deel van Wiesmans oeuvre, is vanaf 22 januari operationeel. Einde van de tentoonstelling is 13 maart. De kosten zijn 3 euro. Locatie Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1 in Zandvoort. De telefoonnummer 023-5740-280. En de website www.zandvoortmuseum.nl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 Van zon voort. Welke boeken hebben de wereld veranderd? De hut van om Tom. Dit is dus de kleine dame die met haar boek deze grote oorlog heeft veroorzaakt. Dat waren de woorden waarmee de Amerikaanse president Abraham Lincoln... schrijfster Harriet Beecher steuben in 1862 op het Witte Huis begroette. Dat was misschien een tikje te veel eer voor de kleine dame. De Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865... was ongetwijfeld ook zonder haar boek uitgebroken... Maar de hut van om Tom uit 1852 was wel een katalysator van de antislavernijbeweging in het noorden. En dat was een van de aanleidingen voor de burgeroorlog tussen de noordelijke en de zuidelijke staten. Hoofdlijn in het boek is het dramatische verhaal van de oude negerslaaf Tom. Zijn meester heeft schulden en daarom verkoopt hij Tom aan de vredeslaven-eigenaar Simon Legree. Toms weigering om een slavin te gijzelen komt hem op een brute afranseling te staan. Als de gelovige slaaf het later ook nog vertikt te vertellen waar twee medeslaven naartoe zijn gevlucht, wordt Lecret zo furieus dat hij Tom laat doodmartelen. Weggers gedetailleerde beschrijving van de vreedheden en de onmenselijke omstandigheden was voor veel mensen een eye-opener. Het boek werd een internationale bestseller. Het zorgde voor een omwenteling in de publieke opinie die uiteindelijk tot de afslaffing van de slavernij leidde.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 www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl Heeft u vragen over de wandeling... dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. Het e-mailadres is info at of telefonisch 023 5734 679. En deze keer, de datum is 31 januari. De website is, zoals ik al vermeld heb... www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl NL. L.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 van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. En dan van 10 tot 12 tussen App en Vloed Live. Dit programma is een aaneenschakeling van mooie ballads, een vloed van rust waarbij u eventuele stress weg-appt. Samenstelling en presentatie in de handen van Charles Duif. Genoeg reden dus om het te blijven luisteren naar ZFM... de lokale omroep van Zandvoort... Ik wens u een heel goede avond en graag tot volgende week donderdag.